De piano en de olifant Meneer Dikmans had een winkel in tweedehands spullen Hij had van alles te koop Tafeltjes met kromme poten Stoelen met wankele leuningen Matrassen met gaten En allerlei andere spullen die niemand wilde hebben Wat een rommel, zei mevrouw Dikmans iedere dag Waarom gooi je niet wat weg? Dat zal ik doen zij meneer Dikmans dan. Maar dat deed hij nooit. In een donkere hoek van de winkel stond een oude piano. Die piano was vroeger van een beroemde pianist geweest. De piano had ook een naam. Die was met gouden letters op het deksel geschilderd. Trumpelmetsel. Maar omdat de laatste letters beschadigd waren... kon je alleen nog maar het woord trumpel goed lezen. Daarom noemden ze hem trumpel... Niemand speelde meer op trumpel, behalve grijsje snorhaar, de muis. Die rende s'nachts nog wel eens over de toetsen. Jumbo, de witte houten olifant met één slagtand die naast de piano stond, genoot als grijsje snorhaar over de toetsen rende. Wat prachtig, zei hij dan. Alsjeblieft, trumpel, speel dat wijsje nog eens voor me. Op een dag kwam mevrouw Dikmans weer in de winkel. Ze mopperde. Je moet nu toch echt eens wat van die oude rommel wegdoen. Die oude piano bijvoorbeeld. Daar kun je best hout voor de kachel van hakken. En zet die witte olifant maar bij het vuilnis. Je hebt gelijk, zuchtte meneer Dikmans. Niemand wil de piano of de olifant hebben. Ik zal ze morgen opruimen. Die nacht scheen het maanlicht door de winkelruit naar binnen. Grijsje Snorhaar kwam uit zijn holletje en begon over de toetsen van de piano te rennen. Maar het leek of Trumpel bij iedere noot die de muis speelde even snikte. Wat is er aan de hand, Trumpel? vroeg Grijsje Snorhaar. Heb je niet gehoord wat meneer Dikmans heeft gezegd? huilde Trumpel. Hij gaat me morgen in stukken hakken omdat niemand me wil hebben. Waarom loop je dan niet weg? vroeg Grijsje Snorhaar. Hoe kan dat nou, riep de piano. Ik heb wel poten, maar daar kan ik niet mee lopen. Ik wilde dat ik kon helpen, zei Jumbo. Echte olifanten zijn heel sterk, maar ik ben maar een speelgoedolifant op wieltjes. Op dat ogenblik werd de maan toverachtig blauw. Het blauwe maanlicht scheen op de witte houten olifant. Kijk eens naar Jumbo riep de snor haar opgewonden. Hij beweegt. Ja, ik kan me bewegen, riep Jumbo. Ik kom eraan, Trumpel. Maar we moeten wel opschieten, want de maan wordt maar eens in de vijf jaar blauw. En als de maan weer zijn gewone kleur krijgt, is alles weer voorbij. Jumbo duwde met zijn slurf Trumpel de winkel uit en de straat op. Je kunt er beter ook vandoor gaan, Jumbo, zei Trumpel. Als meneer Dikmans je hier vindt, wordt hij vast heel boos. Op dat ogenblik werd de maan weer gewoon. Ik kan me niet meer bewegen, zei Jumbo. Intussen waren overal in de straten lichten aangegaan. Want de mensen waren wakker geworden van het lawaai dat Trumpel en Jumbo hadden gemaakt. Meneer Dikmans holde naar beneden. Hij keek naar buiten en riep verbaasd, hoe komt die piano hier op straat? En die olifant? Samen met een buurman bracht meneer Dikmans de piano en de olifant terug in de winkel. Daarna ging iedereen weer naar bed. De volgende dag sprak iedereen in de straat over die wonderlijke gebeurtenis. Een buurvrouw zei dat de piano en de olifant vast door een dief uit de winkel waren gehaald. En daarom dacht iedereen dat die oude spullen van meneer Dikmans wel heel kostbaar moesten zijn... Misschien waren ze wel antiek in plaats van gewoon tweedehands. Natuurlijk zijn ze antiek, zei mevrouw Dikmans toen de buren het haar vroegen. De hele straat kwam die dag naar de winkel van meneer Dikmans om iets te kopen. En meneer Dikmans had het zo druk dat hij niet eens tijd had om kachelhout van de oude piano te hakken of om de olifant bij het vuilnis te zetten. Het was bijna zes uur en meneer Dikmans wilde net zijn winkel sluiten. De deur van de winkel ging open en daar stapte een jongen binnen. Wat kan ik voor u doen? vroeg meneer Dikmans. Ik zit op de muziekschool, zei de jongen. Ik woon verderop in deze straat. Nu heb ik gehoord dat u een piano te koop hebt. Mag ik die even zien? U mag die piano voor weinig geld hebben, zei mevrouw Dikmans snel, als u die olifant ook meeneemt. De jongen dacht na. Ik heb al zo lang voor een piano gespaard, ziet u. Maar als die olifant niet zo duur is... Hij liet zijn vingers over de toetsen glijden. Ik vind het geluid erg mooi, zei hij. Hij keek naar de witte olifant. Goed, ik neem ze alle twee. Jumbo en Trumpel waren heel blij. En grijze snorhaar sprong vlug in de piano. Want hij wilde niet alleen in de winkel achterblijven. Ik weet zeker, zei meneer Dikmans, dat u er geen spijt van zult krijgen. Die piano is van een beroemde pianist geweest. En u wordt vast ook nog eens beroemd. En die voorspelling kwam uit. De jongen van de muziekschool werd later een beroemde pianist.